Zit van der Linden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden roept de gouverneur van New York op om af te treden. Andrew Cuomo wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de democraat vrouwen die hij in dienst had... ongewenst heeft betast, geknuffeld en beledigd. Het parlement van de staat New York onderzoekt of hij kan worden afgezet. Zijn eigen partijleden willen inmiddels ook dat hij vertrekt. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. Ook de stroom valt geregeld uit. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug. De Noord-Zuidverbinding onder Rotterdam gaat twee jaar lang deels dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer kan in beide richtingen maar over één rijstrook met 50 km per uur. Ondertekenaars van de petitie vrezen veel extra reistijd. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben Rijkswaterstaat volgens NRC dringend verzocht om twee rijstroken open te houden voor automobilisten. De lancering van een nieuw onbemand ruimtevaartuig naar het ruimtestation ISS is uitgesteld. Volgens de vluchtleiding is er mogelijk een technisch mankement aan de motor. Het uitstel is een domper voor Boeing dat de Starliner heeft ontwikkeld. Twee jaar geleden mislukte een eerste lanceerpoging omdat de capsule het ruimtestation niet wist te bereiken. Boeing hoopt aan het einde van het jaar met de Starliner mensen naar het ISS te kunnen brengen. Concurrent SpaceX heeft al drie bemanningen naar het ruimtestation gebracht. Het weer nog. Er kunnen mistbanken ontstaan vannacht. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later op de dag zijn er buien en onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht.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 De zomer is jouw keuze. ZFM. Ga maar staan dan. Blijf niet langer pinnen. Je moet weer beginnen. Yeah.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 Let's go. Pasé, me pasé de copas, Me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hazme más un mes, jure que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ay, la mía, baby, creo que me ganó el alcohol. Después de par de trago, me noté y perdí el control. y me dejé llevar por la. En ik en de en de moeite die ik de moeite die y heb, en ik heb, en de en de en de en ik Y el een periñon, y eet a volar nuestra imaginación, y de repente se nos olvidó. Allá, allá. Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui a dormir contigo, y me desperté con otra. Allá, allá. Hace maar een mes, me juré que era la última vez.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 Ruizende badplaats, ook in de zomer, ZFM. A veces tomo pa de desahogarme, te lo confieso antes de que sea movida, desde que te perdí y nunca entendí por qué. Al de keren dat me dromen over jou uit zouden komen, als je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen Maar ik weet dat het is een werkelijkheid Por eso tomo pa Porque sinceramente duele recordarte Si tu no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te vuelva a ver week, ik jou te vergeten Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al lang onder de eenzaamheid verzeker De maakt om niet op als jij er niet meer bent tomo tomo, no Ik wil dat ik er niet ik je kon zijn. Ga ik van de pijn. Want toen ik je zag, op die eerste dag, was ik zo Oh, ik wil je in mijn armen like Ik La luna no sale si no te vuelva a ver time since I've been a long time since I've been a long time since I've been a long time I've a been a long time a long time a Verkloot. Ik te veel naar aandacht, en ik was zo'n idioot. Dat ik alsof ik jou niet meer zou staan. En ik ben je onbereikbaar, en is alles misgegaan. Sinceridad, toen te fuiste, sin necesidad, Toen volviste, sin necesidad. Pero toen te fuiste, kon toe als een, zij Ik weet dat ik niet alles voor je kon zijn. ik je zonder jou, ga ik dood van de pijn. Want toen ik je zag op die eerste dag, was ik zo van Ik viel je in mijn Weer naar de top Ik ja, kan denk ik, kom jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder de eens aan mij verzekerd. De waar kom niet op als jij er niet meer bent. Ik ben op de plek waar ik altijd wilde zijn. Alles gaat door, maar ik We gaan kwets, shop je your own bed, dat we deze vet. Jij net een kroonluchten, maar hey, ondanks alles blijf ik gewoon nuchter. Don en Joling, stek groter dan je woning. Blitse vertoning, wij gaan door mijn scheerbro, We flexen, maar dansen geen bolero. Ik ben één met de flow, heavy hitter en niemand gaat nikken. Stony niet tot de zippen, geer komt en glitter, veel herrie. We komen met toeters en confetti, voor gas in die merrie. Drij club Tropicana, serveer ananas bij de pina colada. Oh mama, ik heb de tijd van mijn leven. Wil je vermenigvuldigen? Moet je ook delen. Kom je me tegen, neem een van me sorry van mij. Laat je likken voor de keer Wil niks anders, geef me meer oh dit is de tijd om te spacen Wil je vermenigvuldigen, moet je ook delen Kom je me tegen, neem een stokje van mij Wat moppie, dit is toch niet voorbij eh, eh, Dit is de tijd Zoals Park met je nek in een rode jurk Ik blijf geschudden, ik ben niet meer trolling. Stek blijft van alle tijden groter dan je woning Ja man